De politie is met veel mensen aanwezig. In Gulenborg zijn al lange tijd spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. In de nieuwjaarsnacht reed een auto met Marokkanen in op twee Molukkers die in een voortuin stonden. In verband daarmee zijn vijf mensen aangehouden. Vier zitten er nog vast. In de stad Groningen moeten daklozen vannacht verplicht binnenslapen vanwege de kou. Volgens de opvangstichting Huis is het niet verantwoord om buiten te blijven. In het noorden kan het 15 graden gaan vriezen... In andere steden wordt nog gekeken of er speciale maatregelen nodig zijn. De ANWB houdt verband, in verband met de kou rekening met een groot aantal pechgevallen morgenochtend. De organisatie zet een kwart meer wegenwachters in. In de Zwitserse Alpen zijn zeker vier mensen omgekomen door lawines. Een groep skiers werd ten zuiden van de hoofdstad Bern bedolven onder een sneeuwmassa. Reddingswerkers werden verrast door een andere lawine. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Ook in het kanton Wallis kwam een wintersporter om door een lawine... Eerder dit weekend kwamen in de Franse Alpen al drie skiers om nadat ze van de piste waren afgeweken. Op Schiphol is afgelopen week een Nigeriaanse profvoetballer aangehouden die met een vals paspoort zou hebben gereisd. Volgens Griekse media is het Victor Agali, die speelt in de hoogste Griekse competitie. De voetballer was vertrokken uit de Nigeriaanse stad Lagos en wilde via Amsterdam doorreizen naar Athene. Op Schiphol zag een grensbewaker dat het paspoort niet in orde was. In Madrid zijn bij vestigingen van supermarktketen Lidl pakketten heroïne gevonden, die waren verborgen in dozen met bananen. Een medewerker van de supermarkt vond de drugs. De politie ontdekte vervolgens in totaal ruim 25 kilo drugs in bananendozen bij verschillende Lidl-filialen in de Spaanse hoofdstad. Het weer. Sneeuw langs de Noordwestkust, temperatuur vannacht tussen min 5 en min 15 graden. Plaatselijk dichte mist. Morgen langs de kust in het noorden opnieuw sneeuw, temperatuur rond het vriespunt.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 Daalt uw geest neer in ons midden, raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam beleiden, als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Oh, oh, oh, oh. Laat uw glorie zien. Yeah, Waar heeft u toen gewerkt? Ik heb in Haarlem gewerkt als boekhouder. Oké, okay, ja. In Haarlem had ik dus een baantje als assistent boekhouder. Maar daar promoveerde ik tot uitgever van de, de tak uitgeverij van het bedrijf. En daar heb ik veel geleerd. En één essentieel ding, en dat geldt vooral voor jongeren...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 Less of me.